Uur. Door met het NOS-journaal. De omstreden uitleveringswet in Hongkong wordt definitief ingetrokken. Volgens media in de stad maakt de regeringsleider Carrie Lam dat vandaag bekend. De wet was in juni reden voor het begin van grote protesten in de stad. Tegenstanders zijn bang dat China met de wet de greep op de stad wil vergroten. Dat zo politieke activisten aangepakt kunnen worden. In juli zei Lam dat de wet voor onbepaalde tijd werd uitgesteld. Maar dat was voor de demonstranten niet genoeg. Ook afgelopen nacht was het weer onrustig in Hongkong. Op Schiphol zijn ruim 40 vluchten geannuleerd... vanwege een nieuwe staking van KLM grondpersoneel. Het personeel eist meer loon en legde daarom tot 10 uur vanochtend het werk neer. Reizigers op Europese vluchten konden geen ruim bagage meenemen. Maandag werd er ook al gestaakt door KLM grondpersoneel. Toen werden bijna 60 vertrekkende en aankomende vluchten op Schiphol geannuleerd. In Rotterdam zijn vier mensen gearresteerd voor de smokkel van 1300 kilo heroïne. De drugs werden gevonden tussen handdoeken en badjassen... in een container in de Britse havenstad Felixstowe. Het kostte zes uur om de drugs uit te laden. Daarna werd de container teruggezet en gevolgd naar Rotterdam... waar de vier verdachten werden aangehouden. Het is voor het eerst dat in Groot-Brittannië zoveel heroïne is gevonden. De drugs hebben een straatwaarde van zo'n 130 miljoen euro. Landbouw is in Zuid-Europa op lange termijn niet meer mogelijk... als de Europese landbouwsector niet beter inspringt op de klimaatverandering. Het Europees Milieuagentschap waarschuwt in een rapport... dat de EU meer moet doen om boeren te helpen. Bijvoorbeeld met moderne technieken om de akkers te bewerken... en het kiezen van andere gewassen. In Noord-Europa worden door de hogere temperaturen groeiseizoenen langer... en kunnen meer gewassen worden verbouwd. Maar volgens het agentschap weegt dat niet op... tegen de nadelen van extreme droogte of hitte. Het weer. Een regengebied trekt langzaam van west naar oost over het land. Graad of 21 is het. Later vandaag klaart het vanuit het westen op... en neemt de wind ook af. De komende dagen is het wisselvallig en een stuk frisser. Maxima rond 16 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Arne Broekhuis van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files. U heeft een bril nodig. Waar gaat u daar naartoe? Ja, slingeroptiek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 waste of time.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 Snu. En zult er altijd sneeuw en was het lekker.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 I'm crying now.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 See. Time has come at play. Keep on, yeah, yeah. Keep on, keep keepin on, on, keep gotta keep keepin on, keep on, keep on, keep on, on, keep gotta keep keepin on, you gotta keep, keepin on, You can make it if on, only try. No But when I dial the telephone Nobody's home